3 uur. De Radio 1 Sportzomer. Govert van Brakel en Jack van Gelder. Een spannende bergetappe vandaag. Filemon Westerlink is al bezig met de tijdrit vanmorgen. En de wimmelde finale tussen Roger Federer en Andy Murray staat op het punt van beginnen. Nu het nieuws, Mark Visser. In Spanje zijn opnieuw mensen opgepakt voor het maken van vervalsingen... en het verkopen van die schilderijen. En ook zijn er 60 nepkunstwerken van onder andere Picasso in beslag genomen. Negen mensen zijn er opgepakt, allemaal uit Spanje. Bij de aanhoudingen zijn ook ivoor, goudstaven en een pistool in beslag genomen. Gisteren maakte het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken al bekend... dat er vier handelaren waren opgepakt voor het verkopen van een nep Picasso... met vervalste echtheidsdocumenten. Ze vroegen er 1 miljoen euro voor... Of die vier te maken hadden met de negen mensen die nu zijn opgepakt... is niet duidelijk. De ring van Amsterdam heeft de politie vanochtend een auto beschoten. Twee mannen in de auto hadden een parkeerwachter in Marken beroofd. De politie zette de achtervolging in met auto's en een helikopter. Mannen probeerden te ontkomen door op de A10 tegen het verkeer in te rijden. De politie schoot de banden lek. Het lukte de om één van de mannen aan te houden. De ander is nog voortvluchtig. In Breda is vanochtend vroeg een student uit Delft uit het water gered... nadat hij van een brug was gesprongen. Samen met drie vrienden was hij na het stappen gaan zwemmen in de rivier De Mark. Ze sprongen drie keer van een brug het water in... en na de derde sprong kwam de man van 21 niet meer boven, vertelt de politie. Zijn vrienden zijn direct het water ingegaan, hebben hem gezocht. Andere vrienden die nog op de kant stonden hebben direct 112 gebeld. Nou, gelukkig hebben duikers hem vrij snel van de brandweer kunnen lokaliseren... Maar ja goed, toen hij aan de kant was uh, is hij langdurig gerenommeerd. Er is ook een traumaheli te plaats gekomen en uh, vervolgens is hij dus naar het ziekenhuis afgevoerd. De toestand van de man is erg zorgwekkend. De politie van Breda kan nog niet zeggen of de vier dronken waren. Toen besluit het weer vanuit het zuiden buien, die soms stevig met plaatselijk onweer en wind stoten. Sommige buien, dus overal wat zon ook en droog, dat later vanmiddag maar dan alleen in het zuiden. In de noorden kan er nog lang bewolking zijn en buien. Maximum temperatuur 23 graden. ANWB Verkeersinformatie. Bij elkaar staat er 23 kilometer file. Ja, ja, ja. Er zitten ook wat aanrijdingen tussen. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Muiden 4 kilometer. Op de A4 naar richting Amsterdam. <coughs> bij Hoofddorp 3 kilometer. Aanrijdingen op de A16 van Breda naar Rotterdam. Op de hoofdrijbaan is bij Knopen ter de rechter dicht. Daar staat 3 kilometer. Op de parallelbaan is de linker dicht. En daar staat 2 kilometer. Ook een aanreding op de A20 Gouden richting Hoek van Holland... bij knooppunt Ketelplein 2 kilometer. De rechte reishok is dicht. A28 volle Utrecht voor Amersfoort 5 kilometer. En op de N15 maasvlakte richting Rotterdam... bij Spijkenissen 2 kilometer. En daar is de linkerreishok dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Ik was single en zocht een vrouw die net als ik... een goede baan en opleiding heeft. Dat lukte via mens en relatie.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jack van Gelder en Robert van Brakel. Het is zo onrustig in de Tour, in het peloton, al vanaf de start. Het houdt nu op, nou het is enorm onrustig. Uh, straks horen we van Joost van den Berg van de Motor, maar nu eerst Gio Lippens. Heeft Laurens ten Dam ook een poging gedaan om te demareren. Oh. Dam is weggereden uit het peloton. En dat betekent dat we vier Nederlanders hebben in de achtervolgende groep. In een hele grote groep. Johnny Hogeland zit erbij. Bauke Mollema zit erbij. Steven Kruiswijk en Laurens den Dam. En zij rijden allemaal in achtervolging op onder andere Kessiakoff. Die zwemt daar nog ergens achter. En op één mannetje. Het peloton rijdt trouwens inmiddels op 2 minuten en 29 seconden van de leider in de wedstrijd. Want daar is iedereen toch eventjes rustiger gaan fietsen. Daar zijn de kopmannen naar de kant gegaan om even een uh, plasje te doen. En vandaar dat uh, de mannen daar uh, vooraan uh, rustig rijden. Ook Pieter Wening zit er trouwens bij. Die was ik nog bijna vergeten. Die zit ook in die grote groep die daar in achtervolging is. Op die ene man die nu gezelschap krijgt van Kesjakov, Joris, wie is die koploper? Die koploper is de Fransman Jeremy Roy. En nu heeft hij dus gezelschap gekregen van een zweet. Werkelijk, als je het hoort, Kesjakov, dan denk je dat is een man uit, het, uh, uit Rusland of zo. Maar het is een zweet. En om de verwarring compleet te maken, rijdt hij voor die ploeg uit Kazachstan. Kesjakov is een mountainbiker en het gekke is dat hij eigenlijk nu in de Ronde van Oostenrijk actief had moeten zijn. Maar Astana heeft hem op het laatste moment toegevoegd aan de toerploeg omdat Kesjakov in goeden doen is, om het zomaar te zeggen. Een oud-mountainbiker dus. Twee koplopers. Roy Kesjakov, Dan een grote groep met vijf Nederlanders erin. En wat is er aan de hand? Gio. Johnny Hogeland demareert alweer. Hij heeft blijkbaar toch goede benen. Vertelde dat hij wat last had van zijn knie voor de etappe. Maar hij probeert het weer, maar wordt nu teruggepakt door Laurens ten Dam, die die achtervolgt. De groep leidt en in het peloton is de orde inmiddels hersteld. Daar rijden de mannen met de gele helmen alweer keurig op kop voor hun gele truidrager Bradley Wiggins. De ploeg van Sky doet het werk. 2 minuten en 33 seconden is de achterstand van de gele trui op Jeremy Roy. En dan hebben we zojuist de doorkomst gezien op de kol die we nu net gepasseerd hebben. Daar zagen we dat Roy als eerste bovenkant voor Kesiakoff en voor Hogeland en Tendam. Stand van zaken, Silverstone, Ronald van Damst. Nog 14 van de 52 ronden. Fernando Alonso is net binnen geweest voor zijn tweede pitstop. Hij rijdt nu op de zachte compound banden. Terwijl Mark Webber, de nummer 2, die volgt op 4,3 seconden... die heeft beschikking over de hardere band. Dat was de band waar Alonso de race op begon. En ik heb het idee dat die coureurs toch wat liever op die hardere band rijden... onder deze omstandigheden. Dus gaan we maar eens kijken of Mark Webber er nog in slaagt... om in die resterende 12 ronden wellicht in de buurt te komen van Fernando Alonso. Zijn teamgenoot Webber ligt op de derde plaats. Massa met de tweede Ferrari bezig aan zijn beste race van het seizoen op de vierde positie. Raikkonen doorgeschoven naar de vijfde positie. Grosjean nu zesde. Hamilton zevende. Rosberg, achter en Schumacher negen. En we zagen net nog even een pitstop van Kobayashi. Een Japaner. Ja, dat zag er spectaculair uit hoor. Die gleed iets te ver naar buiten en ramde zijn hele crew ondersteboven. Vier, vijf monteurs vlogen door de lucht. Maar zo te zien zijn ze er allemaal zonder kleerscheuren vanaf afgekomen. Dus spektakel genoeg hier op Silverstone. Alonso zit op roze tussen aanhalingstekens. We gaan weer naar het CAO in Aken. Ed van der Wendt, uh, zo'n paar weken voor de Olympische Spelen. Kan je dan iets zeggen over vorm van ruiter en paard? Of zijn niet alle combinaties, uh, complete combinaties vandaag uh, te zien? Nou, het is hier, zeggen, zeggen we, het Wimbledon van de paardensport... in, in uh, zijn totale omvang van het terrein. En er zijn vijf disciplines, waaronder drie Olympische die hier gehouden worden. En uh, Je zou kunnen zeggen, ieder jaar wordt hier een officieus wereldkampioenschap gehouden. Zo sterk is het deelnemersveld... Maar toch zou je kunnen zeggen dat een paar van de echte toppers... Dat, die hebben hun, hun paarden voor Londen, denk ik, thuisgelaten. Maar het blijft toch een hele moeilijke uh, opgave... voor degenen die er dan wel zijn. Dat blijkt ook wel. Want Frank Rotenbergen, die zie je af en toe de parcoursbouwer... wanneer die in beeld wordt gebracht, uh, hier bedenkelijk uh, kijken. Want we hebben tot nu toe nog maar vier deelnemers die uh, foutloos zijn gegaan. En er uh, worden heel veel fouten gemaakt. En een paar minuten geleden ook door uh, Harry Smolders... met Exquise Walno de Muus. Drie springfouten... 12 strafpunten, terwijl een tijdje terug Leon Thijssen na hindernis 3 al met twee fouten uh, uh, uh, opgaf en uh, na hem zijn er nog uh, meerdere opgaves geweest. We zitten al totaal op acht opgaves of niet gestarten en dat zijn we eigenlijk niet gewend. Dus het geeft al aan dat het uh, ook voor de parcoursbouwer lastig is om met het materiaal aan paarden wat hier nu is om dan een selectief parcours neer te zetten. Nou selectief is het zeker, maar hopelijk voor Mark Houtsager die uh, nu in het parcours is met het paard Sterrenhof's Opium, een 16 jaar dus een al wat ouder paard. Maar als je er uh, zuinig op bent, dan gaan ze lang mee. Ook die springpaarden, niet alleen de dressuurpaarden. Die gaat nu beginnen. Een rustig beginnetje. Maar dan gelijk na die hindernis 1, een, een stijlsprong is er na zes galopsprongen de. Trippelbaar gebouwd in de vorm van de sprong. Dan gaat hij ruim overheen met dit paard. Een paard dat per galopsprong een heleboel meters maakt. Maar je moet het goed uit uh, taxeren. Want nu, na zeven sprongen, krijg je dan de okser naar een geknikte lijn. En dan is het een halve cirkel naar links. Dan krijg je een geknikte lijn naar een sloot. Hele grote vijverpartij. En er staan twee oksers sprong Op twee galopsprongen achter elkaar. En daaronder waterbakjes. Dan gaat hij goed overheen. Maar in het verlengde daarvan. Er zijn veel fouten gemaakt. Een stijlsprong van 1,60. Dan gaat het naar rechts. Gaat het naar een hele lastige hindernis die heel open is. En uh, dat betekent dat paarden moeilijk het afzetmoment kunnen bepalen. En dan moet de ruiter daarbij helpen. En dan na een geknikte lijn, een moeilijke aanzet naar de sloot. Veel fouten opgeregistreerd. 4 meter 20 van voor naar achter. En hij is nog altijd foutloos. En dan krijg je in een iets rustiger moment. Uh, daar met een oxer en dan op zo'n 6, 7 daar daarachter. Zeg maar de kantelen van een kasteeltje. Met een heel smal hindernisje met blokjes die heel los liggen van 2 meter. Maar het gaat goed. Nog vijf uh, sprongen te gaan. Kapitaal en dan de geknikte lijn gaat het naar de driesprong van steeds op één gelofsprong. En nee, daar maakt hij de fout op de eerste. Een stijlsprong. De tweede gaat goed. De derde gaat goed. Zit dus op vier strafpunten. En dat zou nog een plaats voorlopig betekenen bij de beste 18 voor de tweede ronde. En hij houdt het op vier strafpunten. Petje af voor hem. Chapeau voor Mark Houtsager. De hele week hier eigenlijk wel de best presterende Nederlander. Hij doet het binnen de tijd. En hem gaan we zeker terugzien als enige Nederlander in de tweede ronde. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio, radio1.nl. Sunshine. Don't blame it on the moonlight, don't blame it on the good times Blaming on the brigade, don't blame it on the sunshine, don't blame it on the moonlight, I don't blame it on the good times Blaming on a brigade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 Can't control my feet. Sunshine, I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. I blaming it on the boogie. I don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't on the good times. I'm on the boogie. Jackie Maar met deze muziek van uh, The Jacksons... Blame it on the boogie, schijnt de zon altijd. Gio, Gio en Joris over de stand van zaken. Een kilometer of 80 nog, heren? Kilometer of 80 nog uh, 78,8 om uh, precies te zijn. En het is onrustig in die achtervolgende groep. zagen langens de Dam zojuist uh, even op kop uh, sleuren in de achtervolging... op die twee koplopers op Jeremy Roy en op uh, Kessiakoff. En uh, we hebben hier in die achtervolgende groep... hebben we in ieder geval een flink aantal Nederlanders. Want uh, ik zie toch ook Bouke Mollema erbij zitten. Er was even wat onduidelijk over, de, onduidelijkheid over. Hij zou niet in die achtervolgende groep zitten. Alleen Steven Kruiswijk en Laurens DAM zouden erin zitten. Maar Mollema zit daar wel degelijk bij met eh, toch een beetje verband om zijn ledematen makkelijk te herkennen. Hij is natuurlijk betrokken geweest bij een van die valpartijen in een van de eerdere etappes verder. Dus Pieter Wenning en Johnny Hogeland een hoog oranje gehalte. En dan heb ik het niet over de kleuren van de shirts, maar eh, over de nationaliteit van de mannen in die achtervolgende groep. Het overzicht eh, Roy en Kessiakov dus op kop dan op één minuut die achtervolgende groep. En op twee minuut 28 minuut 28 dus achter die achtervolgende groep. Daar rijdt dat peloton en daarachter ergens in de Twilight Zone. We hebben geen idee waar ze precies rijden. Maar daar zitten dus alle afhakers. Uh, alle mannen die er al afgegaan zijn in het peloton in die verschroeiende openingsfase. De grootste slachtoffer in ieder geval Robert Geesink. Hij moet daar ergens rijden. Heeft niet de aansluiting bij het peloton gekregen waar de proef van Sky tempo maakt. Waar ik Wiggins zie zitten. Waar ik uh, Evans zie zitten. Waar ik Nibali zie zitten. De grote mannen van dit moment van het algemeen klassement. En Sanchez, dat hebben we u al verteld. Samuel Sanchez uit koers. Daarvoor dus. Ja, die twee koplopers. Die krijgen dus een klein beetje de ruimte van die achtervolgende groep. Maar hoe gaat het parcours op dit moment, Joris? Het parcours gaat maar op en af. Het is, uh, het is net uh, de, de grafiek die je op de monitor ziet naast bijvoorbeeld een hartpatiënt. Continu een op- en neergaande lijn. En het afwijkende is, met andere beklimmingen die je uh, vaak ziet, is dat het op de top hier in de Jura vaak uh, nog een keertje doorgaan is horizontaal. Het is dus een, een, een, een, een vlakke vallei die dan volgt en daarna ga je pas dalen. En dat is het moeilijke misschien boven komen, dan is het niet meteen dalen, maar eerst nog een stuk rechtdoor. En zo gaat het de hele dag eigenlijk in deze zonnige omstandigheden. Het is niet erg warm, het is een koele dag. Er staat echt een straffe wind. Voorlopig hebben ze mederenners, maar wie weet gaat het dat nog veranderen. We staan even stil langs de weg. Want de wedstrijdjury laat ons nog steeds... Oh, dat geldt voor alle motaars... niet ertussen. En dat komt doordat die verschillen... maar zo klein blijven. En vandaag... moet het twee minuten zijn. Wil je erachter mogen? Het is een razend interessante rit. Met nog steeds een Fransman aan de leiding. Roy en een Zweed, Kasjakov. En daarachter die groep met vijf Nederlanders. Hoogeland heeft trouwens een ploeggenoot bij zich in die groep. Ook Rafael Vals zit er. En verder mannen als Perot, Kadri... Moncoutier, Kirienka nog steeds. En Pino. Maar er kan nog... Alles, echt van alles gebeuren. Zeker vooraan. Ik denk wel dat het peloton gecapituleerd is wat betreft de rit van vandaag. Gaan we naar de Formule 1 op Silverstone met Ronald van Dam. Hoe ver zijn we, Ronald? Ja, spannend. Nog zeven rondjes van de 52. Regen gaan we niet meer verwachten. Bij zijn de buitje zit bij noord Dus dat gaat het niet meer halen voor het einde van de race. Maar Mark Webber heeft in rap tempo dat gat naar Fernando Alonso dichtgereden. Dat ging echt een halve seconde per rondje af. En hij zit nu binnen een seconde van de Spanjaard. Hij rijdt dus op de hardere van de twee banden samenstellingen. Alonso op de zachte. En ja, die verliest snelheid. En ik vrees toch voor de Spanjaard dat hij dat in de laatste zes rondjes niet gaan houden ten opzichte van Mark Webber. De man die hier in 2010 alles gewonnen en op de tweede plaats staat in een wereldkampioenschap En een achterstand van 20 punten op Alonso. Belangrijk voor Webber dat hij er dus voorbij komt bij de Spanjaard. En hij zit nu vlak achter de achtervleugel. Er moet nog even een langzamer deelnemer ingehaald worden. En hij plaatst zich nu, kan zo meteen die beweegbare achtervleugel gebruiken, openzetten. Heeft hij iets meer, minder down first, dus iets meer snelheid, kan hij er voorbij. Ik denk dat Mark Webber een hele goede kans maakt om de grote prijs van Engeland te gaan winnen. Op de derde plaats Vettel, dan Massa dan Ruikonen, dan Grosjean voor Hamilton en Schumacher op de achtste positie. Alonso tegen Webber. Dat is het gevecht in de laatste zes ronden van de grote prijs van Engeland. Mooi om naar te kijken. Wimbledon, de finale bij de mannen. Marcella. Ja, 2-0 Andy Murray. Dus... Uh... Over zenuwen mag hij niet klagen, maar Federer wel. Want je uh, zag hoe die eerste game uh, gewonnen werd door Murray. Die begon met het eerste punt, een verwoestende backhand langs de lijn. En hoe eindigde Federer de game, zijn eigen service game, op breakpoint tegen. Met een makkelijke forehand volley, ver achter de baseline. Dus de zenuwen spelen Federer. Zo lijkt het ook een, uh, een uh, rol, een belangrijke rol. En uh, Murray, gek genoeg, uitstekend in die eerste twee games En die leidt dus nu met uh, 2-0.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 allez l'été, à la vie, au soleil et aux fui, je peux lever mon verre, à enrouler par terre, je rejoins vues la folie.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 Badelein Mon dieu Que j'aime le système Thomas Dutron met Dumme. Wij gaan weer naar de Formule 1 op Silverstone. Ja, vier rondjes voor het einde heeft Mark Webber inderdaad de Ferrari van Fernando Alonso te pakken. Schitterende inhaalactie buitenom bij de Spanjaard die zich niet kon verdedigen. Die toch gewoon de mindere banden heeft van de twee. En Webber op weg naar de overwinning. Alonso probeert nog wel aan te haken. Maar we zien dat de Red Bull van Mark Webber van de Australië gewoon meer snelheid heeft. Plaatst de auto goed achter de achtervleugel van de Ferrari. Komt dan uit de slipstream aan de. De binnenkant van de Ferrari-coureur. En remt dan gewoon brutaal later. En haalt hem dan keurig in. En dan is het een knikje naar links en een klikje naar rechts. En dan heeft hij hem te pakken. Dus een nieuwe koploper in de grote prijs van Engeland. En die luistert naar de naam Mark Webber. Theo. Theo hoe is de stand van zaken? Twee man aan de leiding daarachter. Die grote groep twee man zijn Jeremy Roy... En die Kessia die zweet en erachter demareert Steven Kruiswijk uit dat groepje weg. Hij is de man die het gaat proberen daar in de achtervolging. Hij krijgt in ieder geval een van de mannen met zich mee. Ik kijk eens even wie dat dan kan zijn. We zien hoor. Dat is De Weert die hij met zich mee kreeg. Die hadden we trouwens nog niet gemeld daar in die groep. Kevin De Weert, de Belg, die daar in die achtervolgende groep zat van 22 man. En ik ben benieuwd of zij de ruimte krijgen in het peloton. Daar is op dit moment helemaal de rust weer. 3 minuten en 19 seconden is het verschil tussen die twee koplopers en het peloton. De achtervolgers, de 22 achtervolgers zitten op 1 minuut en 2 van die koplopers. En in het peloton heb ik in ieder geval Rob Ruij gezien met zijn blonde manen. Ik meende ook Sebastiaan Langeveld te hebben gezien en voor vakantie rijdt ook Marcato op een van de eerste rijen mee. Maar voorlopig hebben we nog twee koplopers. Ja, 1 minuut en 2, Joris. Het is een beetje jammer, maar je komt er nog steeds niet tussen. Nee, dat mag niet. We hebben het heel vriendelijk gevraagd, maar dat heeft geen zin in de Ronde van Frankrijk. Daar houden ze je heel kort aangeleind. En dan moet je precies doen wat je opgedragen wordt. En dus nog steeds zitten we voor Roy en Kesjakov die goed samenwerken, maar die denk ik wel wat gezelschap kunnen gebruiken. Want wat is het nog zwaar, het parcours dat nu nog gaat volgen... in het wat lome Zwitserland, waar minder mensen langs de weg staan... dan de afgelopen dagen in Frankrijk het geval was. En wat er uit die Kruiswijk een actieve wedstrijd... de hele dag probeert hij het al. ochtends vanmorgen was hij actief met vogels een paar keer en nu dus andermaal in de contra-attack. Hij doet het eigenlijk een dag te laat, want gisteren waren ze ouders in de tour. Vader en moeder Kruiswijk kwamen een kijkje nemen. En ja, dat was natuurlijk veel mooier geweest als dat vandaag was gebeurd. Dan hadden ze kunnen zien hoe goed hun zoon in zijn eerste tour aan het fietsen is. Vanmorgen werden Kruiswijk, Mollema en Gezing trouwens opgehouden door een hek toen ze naar het parcours wilden gaan om ook daar de startlijst te gaan tekenen. Ze konden er niet door. Ze moesten over een hek waarachter het publiek stond te kijken met fiets en al. En dat leek de enigszins chagrijnige gezichten op. Al deed Mollema het allemaal op zijn eigen manier. Heel nonchalant, heel rustig. Het deerde hem niet. Hij stapte over het hek, stapte weer op zijn fiets... en vervolgde zijn weg in de Ronde van Frankrijk. Twee koplopers en daarachter een grote groep... met liefst vijf Nederlanders erin. En wij gaan weer naar Wimbledon. De ontmoeting tussen Murray en Federer. Overigens in de onderlinge ontmoetingen, waarde genoeg, staat Murray voor... Hè? Ja, dat klopt. Uh, maar ze hebben nog nooit op uh, gras gespeeld. Maar Murray is een van de weinige spelers... die dus een winnend record heeft staan tegen Federer. En als je dus uh, Murray had gevraagd... voorafgaand dan die finale tegen wie speel je liever Djokovic of Federer... had hij absoluut Federer gezegd. Dat spelletje ligt hem. Uh, Federer natuurlijk een aanvallende tennisser. Die wil snel spelen, hoog tempo, goede service. Murray is een van de beste defenders. Hè, een van de beste verdedigers. Hij kan ongelooflijk goed counteren en uit de hoeken komen en passeren. En dat is precies het spelletje wat heel goed past tegen een Federer. Dus Murray blij denk ik met Federer. Ook al is hij natuurlijk ja, toch favoriet hier. En heeft hij 16 Grand Slams. Murray gaat op voor zijn eerste grote Grand Slam zegen. Of het gaat lukken weten we nog niet. Maar hij begint uitstekend. Hij staat dus een breek voor. Hij leidt met 2-1. 30-15 op eigen service. Ik moet zeggen hij oogt ontspannen. Hij speelt goed. Goede service hier. Voorhand kort en een winner. Nee, nog geen winner. Federer komt eraan. Maar de pazing is is nee, niet. Nee. En wat opvalt in die eerste drie games, de tactiek van Andy Murray. Hij slaat bijna alles naar de voorhand van Vedra. En dat is het grote wapen van de Zwitser. Iedereen wil altijd naar die backhand, naar die backhand. Dus hij begint anders. En ik denk dat uh, ons Ivan Lendel, de coach van uh, Andy Murray, daar een uh, hele uh, grote hand in heeft gehad uh, in uh, de tactiekbespreking. Iedere avond voorafgaand aan uh, de grote wedstrijden bespreken ze de wedstrijden uitvoerig, gedetailleerd, precies. En uh, Ivan Lendel is een, een master. Een meester uh, wat betreft de tactiek. En dat, uh, ja, dat blijkt in deze eerste drie games. Murray op het punt van 3-1. 2-1 staat hij. 40-15. Even kijken of hij dit punt pakt. Goede service. Ja. Nee. Gaat uh, net in het net. Komt hij met zijn uh, tweede service. Het zit hier stampvol, 15.000 man. En dan heb je nog Henman Hill. Nou, dat zal ongetwijfeld Murray Mountain worden. En uh, daar zit het ook nog eens vol met duizenden fans. De rally is aan de gang. Slice backhand. Uh, die gaat uit. Nou, het wordt uh, 40-30. Maar Murray nog altijd een breek voor. Aan het begin van de eerste set in deze historische finale op Wimbledon. Het was Webber. En wordt het ook Webber, Ronald van Dam. Ja, dat ziet er goed uit voor de Australië. Mooi gevecht ook trouwens om uh, de negende plaats. Bruno Senna, de Braziliaan, pakt daar even Nico Hulkenberg, De Duitser, terwijl uh, Jensen Button uh, probeert in de top 10 te geraken. En uh, dat gebeurt, want Hulkenberg uh, is zo geschrokken van die Senna... dat hij een uh, foutje maakt en uh, meteen prompt uh, buiten de top 10 belandt. Uh, de monteurs van Red Bull reppen zich al naar de zijkant. Want ze weten dat Mark Webber inmiddels in de laatste ronde zit... op dit prachtige circuit van Silverstone. Met die geweldige bochten zoals Maggots en Beckets en Chapel en natuurlijk hangers. Een naam die nog moet herinneren aan de oorsprong van dit circuit. Namelijk een oud oorlogsvliegveld in de Tweede Wereldoorlog. En op de restanten daarvan is dit circuit gebouwd. Mark Webber won hier alles in 2010. Vorig jaar ging de zegenaar Alonso. Nu vochten ze weer om de overwinning. Alonso had de beste papieren. Maar de bandenkeuze van Red Bull van Mark Webber om voor die hardere band te kiezen. Die pakt goed uit in de slotfase van de race. Want hij ging Alonso voorbij. En Alonso kan niet meer volgen. Had nog wel die tweede plaats vast. En blijft dus voor Sebastien. Jan Vettel, de andere Red Bull-coureur. En dan zal Massa vieren worden. De laatste meters op dit circuit waarvan Mark Webber elke centimeter goed kent. hoor. Want Red Bull heeft hier vlakbij zijn thuisbasis in Silverstone. En test hij dus ook heel vaak met de Red Bulls. En dan is het alleen maar hopen dat er niks gebeurt. Want het blijft een technische sport natuurlijk formule. 1. je zal ze de kost geven die in de laatste meters nog stilvallen met een technisch mankement. Maar je mag er niet hopen voor Mark Webber. Daar gaat hij nog even die bochtencombinatie door. Baggots en, en dan de Chapel door. En dan moet hij nog via Oh, wat een mooie naam, zei ik al. En Veel vale en Club naar start en finish. En dan heeft hij de overwinning te pakken de Australië En doet hij goede zaak in het kampioenschap. Loopt hij in op uh, Fernando Alonso. Daar de zwart-wit geblokte wacht voor Mark Webber. Op de tweede plaats volgt dan Fernando Alonso. Dan Sebastian Vettel. Dan Massa. Raikkonen met de Lotus 5. De Grosjean met de Lotus keurig gedaan. Want die weet toch op een red. twintigste. Die wordt zesde. Schumacher gaat zevende worden. En Lewis Hamilton doet het te doen met de achtste positie. Maar weer een hele mooie dag voor Red Bull Racing. Overwinning hier in. In Engeland is voor Mark Webber. Hij wint de grote prijs, dus op het circuit van Silverstone. View in the wiel. Onze speciale verslaggever tijdens de tour is Firamon Wesseling. Firamon, goedemiddag. Goedemiddag, heren. Waar ben je nu? Ja, nou, je staat af en toe op plekjes, dat is echt om je vingers bij af te likken. Ik ben in B. dat is uh, de tijdrit, eindigt daar morgen, aan de rivier, de doeps. En je hebt er zo'n bruggetje met van die boogjes en achter die heuvels, rijk aan bossage van het donkere groen. Dat is echt ontzettend mooi. Het is vlakbij het hotel van uh, de Rabobank. En uh, volg jij nou ook een etappe nog zoals die vandaag is, of uh, zie je het achteraf allemaal? Nee, ik, we hebben af en toe uh, hebben we in één keer ontvangst. We hebben een tv'tje in de, in de wagen gemonteerd. Dat hebben we helemaal zelf gedaan voor de tour. Dat is natuurlijk de voorpret die je al hebt. En af en toe dan heb je dan in één keer twee minuten ontvangst. En dan houdt het weer op. Dus uh, ik zag wat Nederlanders bij de kopgroep rijden. Ja, ja. ik blijf vooral hopen. Nou oh ja, Jack, dat hebben wij nog meegemaakt. Dat je op beelden uit de Tour zat te wachten. Hè? Dan ja. zat je voor de televisie en dan kwam er niks. En dan, nee. maar de tijd. En dan viel het op... weg en zo. En, en dan reis ze weer in een bos. En dan dat was je helemaal aangewezen ah, op de radio. Phenomen. Dat was wat. Wat ga jij voor ons uitzoeken vanavond? Uh, nou, ik ben vanochtend even naar uh, de start gegaan. Naar het Village Depart, waar de renners waren. En ik moet eerst even zeggen, de, de sfeer is wel uh, teruggekeerd. Het was echt ontspannen. Er werden grapjes gemaakt. Bijvoorbeeld Rob Ruig, die loopt... ...helemaal onder het verband, rond een soort fietsende mummie. En die wordt dan door de hele ploeg de hele tijd Robbie Hansaplas genoemd. Ja, een beetje flauwe wielerhumor misschien. Maar het zegt wel iets dat het, de dat het, sfeer dat het terug is. En er wordt alleen maar over aanvallen gepraat. En dat mm. is altijd een goed teken. En ik ben een beetje uh, al vast onderzoek gaan doen naar de fietsen. Want morgen is natuurlijk die tijdrit. Uh, het is de tour van de tijdrit. Uh, ik ben naar Servas Knaven gegaan, van de Skyploeg bijvoorbeeld. Nou, die hebben niks speciaals aan de fiets gedaan. Maar bij Argos hebben ze uh, hele snelle banden. Normaal zit er zo'n anti-leklaag op die banden, eh, maar die hebben zij heel dun gemaakt. Wat geeft dat er een groot risico is om lek te rijden, maar je gaat er wel sneller door. Dus ja, daar ben ik onderzoek naar aan het doen en vanavond ga ik dan eh, naar de Rabobank eh, mensen die daar al de fietsen voor morgen aan het prepareren zijn. Gisteren was je een, een fles wijn aan het zoeken, heb je die nog teruggevonden? Nee, hij is en daar heeft zich ook niemand gemeld. Nee, dat Onbegrijpelijk, hè? Dat is uh, he? heel fred. verdrietig. Ja, dat ja. zou in Nederland niet gebeuren. Um, nee. <laughs> wat heb je uit nou, Het gezorgd? was wel lekkere wijn, dus ik denk dat die uh, leeg is. Ja, dat kan wel. Uh, niet. Vandaag... Wat, wat is je wijntip van ja, vanda vandaag? Ja, we zitten in de Elsas en dan heb je bijvoorbeeld uh, van die hele mooie uh, witte wijnflesjes, van die puntige flesjes. Dat is heel keurig de druif op vermeld. En op mijn uh, flesje prikt nu Pinot Gris, een beetje kruidig druifje. Het is de Cava Ingersheim. Uh, ...uit 2010. En ik zou zeggen, heb je zo'n uh, uh, Vietnamees om de hoek zitten... ...haal dan even zo'n loempiaatje erbij. Want ja. dat past perfect. En dan heb je ook nog een leuke etappe. Ja het is het eerste waar ik aan denk bij de Elsass. kan niet anders zeggen. <laughs> nee, maar Elsass is, uh, is altijd Aziatisch. Ja, oh ja. Dat ja, is een ja. beetje klassiek. Ja, nee, daar stond ja. het onbekend. Dankjewel, Fiedemont. <laughs> Graag gedaan. Het is echt waar, hoor. Echt? Ja, ja zeker geloof het gelijk. En, Absoluut. Uh, kijk maar even op de site, site voor radio, dan uh, radio 1. Dan kun je ook een filmpje zien van... site uh, Hier is het nieuws met Mark Visser. De ring van Amsterdam hebben vanochtend twee overvallers tegen het verkeer ingereden. Ze probeerden aan de politie te ontkomen. Omdat levensgevaarlijke situaties ontstonden, werd op de banden geschoten... waardoor de auto niet verder kon. Agenten konden één overvaller aanhouden. De ander is nog voortvluchtig. En ook het geld is nog niet gevonden. In het zuiden van Afghanistan zijn door bermbommen minstens 25 doden gevallen... onder wie een NAVO-militair. In de provincie Kandahar kwamen 18 burgers om. Een busje reed over een bom. Een tractor die toesnelde om te helpen reed op een tweede bermbom.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 ANWB Verkeersinformatie: er staat bij elkaar 28 kilometer file. Er zijn ook wat aanrijdingen geweest. Ik noemde de langere file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden 9 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Hoofddorp 2 kilometer. De Afrit Hoofddorp is dicht vanwege onderzoek naar aanrijdingen. Drukte op de A13 Den Haag rotterdam bij Delft 4 kilometer. aanrijding op de A16 Breda-Rotterdam tussen de knopen de Ridderkerk en Terbresseplein staat 4 kilometer. Zijn daar twee rijschokken dicht? Dit is de Radio 1 Sportzomer. De festivaltent van Radio 1 van de Sportzomer staat nog altijd op het North Sea Jazz Festival. Krio, vertel ons wat is het verschil tussen de twee koplopers en de achtervolgers? Niet uh, veel meer, want uh, de twee koplopers, koplopers Roa en Kesiakoff... hebben nu twee achtervolgers. En daarbij zit weer een Nederlander op 22 seconden... Steven Kruiswijk, samen met Kevin de Weert. Zij zijn dus weggereden uit die achtervolgende groep. Ook Kirienka moet daar nog ergens tussen zweven. Die uh, heeft geprobeerd de sprong te maken... maar is er nog niet helemaal bijgekomen. En die twee achtervolgers rijden dus op 27 seconden. Betekent dat ze er dicht achter zitten. Ik kan ze zelfs zien, zij kunnen ook die koplopers en rijden het gaatje zo meteen dicht. Kruiswijk daarop kop, dat doet hij heel erg goed. Dat achtervolgende groepje. Ik noem nog één keer maar de namen van al die mannen. En dan weten we in ieder geval wie erbij zit. Moinard, Galopin, Kern, Izaguire, Marzano, Nertz, Perrault, Kadri, Moncoutier, Jean Debo, Hogerland, Bals van Vakanceleij, Vorganov, Pinault van Française des Thibault Thibaut Pinault is dat. Dan hebben we Mollema en Tendam. We hebben Seurensen, Kieselowski en Pieter Wening. Dan heeft u één keer al die namen gehoord. Maar wij letten natuurlijk met name op die Nederlanders. En zeker op Steven Kruiswijk die in de achtervolging zit. Joris inmiddels met de motor achter die achtervolgende groep. Kun jij over die mannen heen kijken? Ik kan over die mannen heen rijden zelfs. Uh, niet letterlijk hoor. Maar we hebben er net twee gepasseerd. Helemaal achteraan Fabrice jean Debo van Sarso-Jassin. De kleine ploeg die is er afgepierd. En ook een andere Fransman, Chirel, heeft de rest moeten laten gaan. Hij heeft moeten werken voor Perrault. Want Perrault, dat is de kopman van angers die zit zat dus met twee ploeggenoten in die... Achtervolgende groep. De andere man van Acher de Zer, die zit nu op kop te beulen voor Perot. Dat is Bleel K3. En Perot heeft dus gezegd: Kom op, jongens, rijden. Want ik heb mijn zin in gezet op deze rit. Ergens midden in die groep zitten achtereenvolgens Ten Dam en Mollema. In die volgorde. Allemaal strakke koppies. Je ziet dat deze etappe zich al behoorlijk pijn gedaan heeft. Het is geen lange rit. Maar al die beklimmingen, zeven in totaal, die gaan vandaag echt in de kuiten slaan. Nog steeds de koplopers: Juan Kesjakov. Kruiswijk moedig in de tegenaanval. Hij zoeft er voorbij met de mond open. Vol passie, vol ambitie rijdt hij daar. Het is een jongen waarvan Theo de Roy op zei. Daar zit een goed kopje op. Kruiswijk in de tegenaanval. De kansen op een Nederlandse ritstegen zijn vandaag meer dan aanwezig. Dit is de Radio 1 SportsZomer. Nummer 5. Vanochtend een uh, levensgevaarlijke situatie op de A10 bij Amsterdam. Twee overvallers reden tegen het verkeer in op de snelweg en de politie achtervolgde ze en zag zich genoodzaakt op de auto te schieten. Aan de telefoon, Claudia Metz van de politie. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is de achtervolging ontstaan? Nou, in uh, Marken bij een uh, parkeerterrein uh, kregen we een melding dat er een beroving was geweest. Er is een politiehelikopter ingezet die, uh, die die auto al snel in de gaten kreeg. En agenten die, zijn, uh, die hebben de achtervolging ingezet. Waar precies is het op de A-10 geweest dat uh, tot de beschieting werd overgegaan? Nou, uh, dit voertuig dat reed in eerste instantie over de ring Noord en toen de ring West en toen richting uh, Den Haag-Badhoevedorp, over de A4. Dus toen zaten politieagenten daar nog wel, uh, achtervolgd dus het voertuig nog. Maar op een gegeven moment uh, is het voertuig omgekeerd en is dus vanuit Badhoevedorp zo uh, tegen de richting in uh, teruggereden richting Amsterdam, richting Sloten. Nou, agenten hebben toen natuurlijk de achtervolging uh, gestaakt, want dat uh, was levensgevaarlijk. En ongeveer ter hoogte van de afslag uh, Sloten Schinkel hebben we ja. het uh, voertuig tot stoppen kunnen brengen. En uh, wat voor penibele situaties ontstonden er onderweg? Want ik neem aan het is uh, vrij druk daar altijd. Wat, wat, uh, hoe, hoe heeft de rest van de verkeer op gereageerd? Nou gelukkig was het op een, uh, op een zondagochtend. Hoe laat um, gebeurde agenten, dat ongeveer? Uh, na het ongeveer rond half tien. Half, okay. Tussen half tien en tien uur uh, heeft hij daar gereden. Agenten die zaten achter hem aan. Uh, maar zagen hem dus op een gegeven moment op, op zich afkomen. En er reden toen ook meerdere auto's. En waar wij nou zo benieuwd naar zijn, is, uh, is, is de aangiftes en de meldingen van die, die personen. die deze, deze ja, ontzettend gevaarlijke uh, persoon hebben moeten ontwijken. Um, want wij, willen, wij weten wel dat er auto's op de weg waren. Het was gelukkig niet heel erg druk. Maar het was toch ontzettend gevaarlijk uh, wat daar gebeurde. Hoe kunnen mensen zich melden die uh, het hebben zien gebeuren? Nou, wij uh, hopen dat, uh, dat mensen die uh, dit voertuig hebben gezien of we moeten ontwijken... dat ze contact kunnen opnemen met uh, politie Zaansepeek-Waterland. En dat is nummer 0900-8844. 0900-8844. Dan nog even over de overvallers. Eén overvaller is gearresteerd. Hoe zit het met die andere? En de ander, die, nou, ze gingen dus allebei te voet vandoor... Uh, ter hoogte van die afslag sloot schinkel. Eén van hen konden we kort daarop aanhouden, een 43-jarige man uit Engeland. En de ander, daar zijn we nog hard naar op zoek... En uh, is de, de overvaller die gepakt is al verhoord? Hoe gaat zo'n uh, procedure? Ja, nou dat, dat onderzoek, het is natuurlijk nog, nog niet zo heel lang geleden gebeurd, dus het onderzoek loopt nog volop. Maar die wordt natuurlijk gehoord en uh, we proberen natuurlijk ook via die persoon erachter, erachter te komen waar de andere verdachte is. Nou is er dus uh, een buit gemaakt op de, op, op de parkeerwacht in Marken. Uh, er is één overvaller gearresteerd. Hoe is het met de buit? Het buit is nog niet helemaal terecht. Dus daar zijn we ook nog naar op zoek. Niet helemaal, dus ze hadden het een beetje verdeeld? Nou, dat weet ik nog niet. Dat, daar kan ik niet veel over zeggen, maar uh, we zijn er nog maar op zoek. Maar het ligt niet op de weg, zodat er direct mensen op de weg uh, gaan zoeken naar biljetten? Nee hoor, nee hoor. Daar ja. hebben we voor gezorgd. Uh, het, het grootste belang was de verkeersveiligheid de, Gelukkig de verkeersveiligheid. dat er geen ongelukken zijn gebeurd. Dat betekent dus snel als we altijd iets licht weghalen. Ja. Oké, okay, bedankt. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Geo, en we hebben kansen, dus blijkbaar, op een Nederlandse etappe overwinning. Die zijn er nog steeds hoor, maar ze worden wel wat minder. Want er zijn problemen in die groep. Uh, Kessijakov komt trouwens als eerste boven op de Cote Solsi. Een klimmetje van de tweede categorie. En daarachter, daar breekt het wel hoor. Ik zie daar, even kijken, is dat Kruiswijk nog? Die zit daar in ieder geval bij met Jeremy Rouan, met Christophe Kern, met Kevin de Weert. Dat zijn de eerstvolgende die dan komen. En dan kijk ik verder naar achter en daar zit nog een man van de Rabobank ploeg, uh, Joris, ik denk haast dat dat Mollema moet zijn. Dat lijkt mij ook Mollema te zijn. Die daar als uh, Nederlander nog hoopvol voor in zit. Of is het een. Nee, het is ten dam. Want ik kom nu pas met Mollema boven. Op die beklimming van tweede categorie. De Cote Socie. Een rotklim. En toch maar tweede categorie. Mollema doet zijn shirt dicht. Gaat die afdaling aan. En een stukje achter hem rijdt een enigszins ontgogelde Pieter Wening. Er was een versnelling. Een kilometer onder de top. En die werd onder meer Pieter Wening. En dus ook Bouken Mollema te veel. Dus we hebben helemaal voor in de koers. Nog. Altijd Kruiswijk, een stukje erachter ten dam en Mollema gaat zich nog wel terugknokken hoor in de afdaling Gaan we het hopen Ja, we gaan... Te paard We zijn verraden, Ed van der Bent ja, Jack, hier in Aken wordt nu het parcours verkend door de deelnemers. Het is niet opnieuw opgebouwd hoeven worden, want het is hier zo groot. Meer dan drie voetbalvelden groot. Dus er staat een compleet nieuw parcours van de tweede ronde. Dat stond er al voor het begin van de eerste ronde. En dat lopen ze nu. En onder die 18 die startgerechtigd zijn voor die tweede ronde... die nemen overigens hun fouten mee. Dat zijn 7 met 0 strafpunten, 8 met 4 strafpunten... waaronder onze landgenoten Mark houtzager met het paard Opium. En dan nog 3 mensen die een springfout en een tijdfout hadden. Die mogen allemaal in die tweede ronde... Ronde nemen dus hun fouten mee. En dan hebben we dus degene die foutloos waren, de beste papieren. En de andere ronde wil ik toch wel even een naam noemen. Loetke Beerbaum, Drievoudig winnaar hier in het verleden. In 96, 2002 en 2003. En waarom noem ik hem? Hij heeft zich afgemeld voor Londen, omdat hij vindt dat zijn paarden momenteel voor zo'n toernooi over meerdere wedstrijden eigenlijk niet fit genoeg zijn. Maar dan komt hij hier in Aken met een heel jong paard. Een 9-jarige Mary Chiara, een Holsteiner En daar heeft hij de tweede tijd gereden in de eerste omloop. Best wel een van hoe het zal gaan. En ook Laura Kraut uit de Verenigde Staten met Cedric, een gevestigde combinatie. Wel, dat zijn denk ik de namen die we in die tweede ronde moeten gaan bekijken. Maar natuurlijk ook prachtige resultaat van Mark Houtzager, die ene springfout. Wat jammer, maar toch mooi. En we zien hem terecht terug in de tweede ronde. Webber, we Alonso Vettel, de grote prijs van Groot-Brittannië in Silverstone zit erop. Ja, wat we nog te goed hebben, Ronald van Dam, stand wereldkampioenschap. Ja, klopt. Zeven verschillende winnaars in de eerste zeven races. Alonso won twee weken geleden, dat was voor hem toen de tweede. En Mark Webber heeft nu ook zijn tweede van het seizoen te pakken... want hij won al in Monaco, de negende uit zijn carrière voor de 35-jarige... Australië, uit Queenbeam die al jaren in Engeland woont. Dus dat is ook een beetje een Britse zegen... vonden ze de overwinning van Mark Webber. Voor de stand in het kampioenschap betekent dat Alonso... zijn uh, eerste plaats nog steeds uh, heeft. Met 129 punten nu. Maar de voorsprong op Webber is teruggelopen naar 13 punten. Die staat op 116. Vettel daar weer achter op 16 punten. Heeft het in totaal 100 punten uh, op de derde positie dus. Dan is Hamilton nu de nummer 4 met 92. Raikkonen de nummer 5 met 83. En dan Rosberg op de zesde plaats met 75. Bij de constructeurs Red Bull Red Racing die zijn voorsprong vergroot heeft. Ze staan nu op 216 punten. En op de derde plaats of de tweede plaats is het nu Ferrari met 152. Daar dan achter Lotus met 144. En dan weer McLaren met 142. Dat zit er allemaal nog heel dicht bij elkaar. Maar Red Bull en Mark Webber hebben hier vandaag een belangrijke slag geslagen. Maar de strijd gaat gewoon verder. En dat is over twee weken. Dan zijn we in Duitsland. De grote prijs van Duitsland. En weer een week later alweer in Hongarije. Heel goed, wij gaan weer naar Wimbledon. We zien een heleboel bekende gezichten van allerlei tennisers en tennisters. We zagen net een gapende Alex Ferguson, dat lijkt me wat vreemd. En we zagen een redelijk uitgedorste Cliff Richard. Er zit geen snabbel voor hem in, volgens mij. Maar het gaat voorlopig niet regenen, denk ik. Nee, de zon schijnt op het centercourt. Het is prachtig en het is ook uh, geweldig tennis wat we zien. Uh, Federer heeft zijn niveau echt uh, opgepikt. En uh, ja, die staat nu te dirigeren hoor. Federer lijkt met 4-3 uh, in deze eerste set. En nu 0-30 op de service van Andy Murray. Die dus 2-0 stond. Ja, dat had ook te maken met die nerveuze start van Federer. Die toen met zijn voorhand vrij veel fouten maakte. Federer hier natuurlijk bij winst weer op de eerste positie. Nou, wie had dat gedacht? Ja, hij zelf misschien. Maar dat zou toch wel een zijn. Uh, Ongelofelijke prestatie kunnen zijn. Nou, Murray gaat serveren bij 0-30. Wordt het breakpoint voor Federer, komt Murray terug in de game. Murray 25 jaar, Federer 30. Goede service van de Brit. Eigenlijk is die schot, hè, want hij komt uit Danblay. Hij was trouwens uh, een jongetje van 11 jaar toen hij daar op de lagere school... in het klaslokaal onder uh, zijn uh, bureautje, zijn uh, lessenaar, moest duiken. Want toen kwam er een of andere gek binnen en die schoot 16 leerlingen dood. Andy Murray zat op die lagere school in Dunblane. Staat bekend als het bloedbad van Dunblane En ze willen zo graag herinnerd worden aan iets anders. Nou, misschien als Murray hier vandaag wint. Goeie service van Murray, belangrijk punt. Hij staat 15.30. Voorhand Murray naar de backhand van uh, Federer. Weer de voorhand van Murray. Hij heeft het tempo. En hij schaat een schitterende bal uh, langs. De het uh, publiek uh, uit zijn dak, het wordt uh, 30 gelijk. Belangrijk uh, punt hier om terug te komen. Hij moet gelijk uh, komen op 4-4, uh, maar staat voorlopig nog uh, 4-3 achter. De Radio 1 spot zomer. De festival tent. Voor de derde, achter de volgende dag, staat de festivaltent op North Sea Jazz. Anne van der Veen is er. En gisteren uh, Anne was er op dit tijdstip nog niks te doen op het festival. Zijn de deuren nu al open? Ja, nu zijn de deuren zeker open. Vandaag begint North Sea Jazz wat eerder, want het is zondag. Hè? Dus morgen moeten mensen gewoon weer aan het werk. Dus het is ook wat eerder afgelopen, al om half twaalf. Dus er is zelfs nu al een band aan het spelen. Dat is de Surinam Music Ensemble. En dat is wel een bijzondere groep, hoor. Het zijn uh, wat oudere mannen die weer bij elkaar gekomen zijn. En ze hebben echt werkelijk waar met iedereen over de wereld gespeeld. En dan hebben ze ook nog Penny Molpin bij zich. Dat is een saxofonist. En hij heeft dan weer met, uh, met wie niet heeft hij gespeeld. Ik kijk heel even de directeur aan. Ja, het is een grote man. Hij is vooral bekend als uh, saxofonist van de Headhunters van Herbie Hancock. Maar hij heeft ook met Miles gespeeld en met, met vele grote. Kortom, bijna met iedereen hebben ze wel gespeeld. Um, en dat valt op dat de oude mensen hier op het festival het heel goed doen. En ik heb eens even aan die oude mannen gevraagd hoe dat nou komt. Omdat de oudjes uh, altijd hun best gedaan hebben met muziek maken. Muziek houdt je jong. Het is dus spelen van mensen. En de meeste van de jongens geven ook les aan jongeren. Dus het uh, houdt je gewoon jong. Hoe ouder je wordt, hoe meer ervaring je opdoet en hoe beter je dingen kan doorzien, zeker wat de essentie van dingen aangaat. Maar toch vond ik het grappig, als we het over de Rolling Stones hebben... dan zitten mensen toch een beetje te zuchten, soms hè, weer dezelfde liedjes. Ze worden wel echt oud, terwijl als ik hier kijk bij jazz, hoe ouder, hoe beter. Ja, ja met jazzmuzikanten, dat is altijd zo geweest. Hè? Die mannen zijn gewoon uh, de voorlopers. Die mannen hebben zoveel gegeven aan ons. En nu zijn wij oud geworden, gewoon, dus zo gaat dat ding gewoon... Ja. En wat dat dan gaat, is het zowel een, als, een winst als een nadeel... dat de populaire muziek zich met jazz op dit, deze manier aan het vermengen is. Om, omdat mensen, zangers of zangeressen, die gewoon liedjes zingen... ...gaat vergelijken met uh, een drummer als Eddie of een gitarist als Frankie... ...die zich elke keer afvraagt hoe kan ik het deze keer van een totaal andere kant afpakken. Het zijn essentiële verschillen. We zijn geen commerciële medici, we zijn wel beroepsmedici... ...maar we scheppen elke dag met het maximale wat we aan boord hebben. Het is belangrijk voor mij om te groeien ook. En Arbleek heeft me een keer gezegd van al bij je tachtig blijf je leren. Je leert niet meer, zolang je niet meer ademt. Dan is het afgelopen. Ja, dat waren Ronald Snijders en Eddie Veldman van de Suriname Music Ensemble... die op dit moment spelen. Maar gisteravond uh, was er ook al een oudje wat het zo goed deed. Ja, je hebt het over Betty Wright. Ja, fantastisch dat ze er was. En ze maakte het waar, hè? want van vooraf waren mensen al gespannen over haar optreden. Uh, het zou een hoogtepunt moeten worden en dat werd het ook. Een, een heel groot hoogtepunt. Het was een fantastische show. Hoe komt het dat die wat oudere... Jazzmuzikanten yes, het zo goed doen. Ik denk dat het ook te maken heeft met, met, met de soort muziek. Ik bedoel, het is ook uh, rock en roll misschien. is toch weer anders dan, dan jazz en soul. En wat, wat genuanceerder, wat kleinere muziek misschien. En uh, ja, het is hier altijd zo, toen ik hier uh, kwam als jongen, uh, zag ik ook uh, de hele oude de Oscar Peterson en, en de Stan Getz als hele oude mannen spelen. En het was diep onder de indruk. Het is fantastisch. Maar die battery ride, dat was wel echt het hoogtepunt van gisteravond. Uh, ze speelde Tonight is the Night. En hoe lang duurde dat? Ja, ik hoorde een half uur, 20 minuten. Heel lang. Maar het was geweldig. Ik vind een heel klein stukje horen. wat zenuwachtig op je, op je klokje kijken. Ja, ik moet verder. Zometeen uh, komt Tony Bennet natuurlijk. Ik ga het zo beginnen. Dus ik moet, uh, ik moet hem even een handje gaan geven. Wat ga je tegen de oude meester zeggen? Welkom in Rotterdam. Dat is het? Dat is het. En we hadden het over oudjes en hoe oud is hij? Hij is volgens mij 83. Waar verheug je daarop? Ja, natuurlijk, geweldig. Dat was een van de grote, grote jazz classics en van de laatste, echte, grote, originele crooners. Dus dat is fantastisch dat hij er nog is. Nou, rennen maar, zou ik zeggen. Dat is meteen ook het einde van de festivaltent hier bij Noordsey Jazz. Morgen staan we weer geheel ergens anders. En uh, over een paar minuten gaat uh, Tony Bennett spelen. Festivaldirecteur Jan-Willem Luiken hoor u. En de laatste spreker was uh, onze verslaggever Anne van der Veen. Marcella Mesker, eerste set... Ja, breakpoint was het voor Roger Federer. Gevaarlijk moment dus voor Andy Murray. Die moet hier serveren, nog steeds in die achtste game om op 4-4 te komen. Maar dat was een kans voor Federer om de 5-3 te maken. Maar Murray serveerde goed. Hij mist wat eerste services deze game. Dat uh, maakt het lastig voor hem. Maar hier serveerde hij goed, waardoor hij uh, met zijn voorhand kon uithalen... en het breakpoint wegwerken. De games zijn lang, de punten zijn mooi. Federer uh, echt zijn niveau gevonden. En uh, Murray moet... Moet aardig wat meters maken. Dan komt de eerste service weer in het net van Murray. Hij blijft kalm. We hebben hem in het verleden andere jaren toch hier vaak boos gezien. Dat hij woenend werd, schreeuwde, racket gooide, dat is er dit jaar niet bij. En dat uh, helpt zijn spel. Voorhand, uh, backhand Murray, backhand Federer, backhand dubbelhandig nu volgeslagen van uh, de schot. Dubbelhandig weer naar de backhand, slice van Federer langs de lijn. Ze zijn voorzichtig, het zijn belangrijke punten, we naderen het einde van de set. Voorhand cross is de winnaar, nee, uh, Murray heeft hem nog, maar hij is niet goed genoeg. En dus krijgt Federer opnieuw een breakpoint. Een breakpoint voor een 5-3 voorsprong. Het is zijn achtste finale hier op Wimbledon. En uh, in de Royal Bronx ook uh, David Becker met uh, vrouw Victoria. De hertogin uh, is hier ook, de vrouw van Prins William. Die had uh, andere verplichtingen. Maar Kate is er wel. en Er zijn een hoop beroemdheden in de Royal Box... want ze willen deze dag meemaken. De dag dat Andy Murray misschien de eerste Brit sinds 1936 kan worden... die Wimbledon op zijn naam schrijft. Voorlopig in de problemen. 4-3 achter het breakpoint. De eerste service is goed naar de voorhand van Federer. Voorhand Murray langs de lijn. Hij kiest de aanval. Gaat naar het net. Oeh, is een moeilijke volley. Backhand. En dan komt de lob van Federer en die gaat uit. Oeh, verrassend gespeeld van Murray... Veel risico genomen. Doet hij vaak trouwens als hij achter staat. Dan speelt hij zijn beste tennis. Dan speelt hij agressief. Dan gaat hij voor zijn punten. Soms is de neiging dat hij wat te passief speelt. Maar dit deed hij goed. Hij werkt zijn tweede breakpoint weg. Het wordt juice Maar het is nog altijd 4-3 voor Federer. Ja, dan even nieuws van het fonds van Luc de Jong en FC Twente. Morgen zal Luc de Jong zich normaal gesproken melden bij FC Twente. Waar gaat het precies over? Dat gaat over een transfer die hij zou willen maken naar Borussia Mönchengladbach. De twee ploegen, de twee verenigingen zouden eruit zijn. Het gaat om een bedrag van 12 miljoen en 2 miljoen eventueel aan bonus. Een totaal 14 miljoen. Maar uiteindelijk zei Twente, we willen meer hebben... omdat van de transfersom zo 20% zou gaan naar Luc de Jong. Dat staat zo in zijn contract. Dus willen we meer hebben en daarop leek het stuk te lopen. Maar inmiddels heeft de partij Luc de Jong via waarnemer. Uh, La Roche laten weten dat die 20% door Luc de Jong... eventueel niet afgeleverd hoeven te worden. Met andere woorden, de transfer zou rond kunnen komen... maar FC Twente blijft dwars liggen en Luc de Jong is zeer ontevreden... en zal zich in die sfeer morgen gaan melden in Enschede. Doe fits, doe fits. Joris van den Berg achter de groep achtervolgers met de vier Nederlanders. Hoe doen onze mannen het? Ze knokken ervoor. Ik vind het echt uh, mooi om te zien. Mollema is inderdaad teruggekeerd in die, in die groep met zijn hoekige stijl. Wat kan die man toch mooi diep gaan? Het is niet echt een renner die een heel gestroomlijnde stijl heeft, maar wat een vechter die Bouke Mollema. Met het verband om de benen keerde hij terug in de groep waarin dus nu nog vier Nederlanders zitten. Dat is Kruiswijk, dat is Dam, dat is Johnny Hogeland. Hij raakte zijn knecht vals wel kwijt in deze aanval. En dus Bouke Mollema. En daarachter rijdt enigszins ja, nog steeds op achterstand. Ik denk dat hij niet meer terugkomt door Pieter Wening, want hij heeft toch wel een tik gekregen net op de klim. En feitelijk zitten we nog steeds op het plateau van na die beklimming. Nu komt er een sprint aan en dan een heel lange afdaling. En er is nog steeds één koploper, laten we dat niet vergeten. De zweet, Frederik Kessiakoff. En die heeft wel een waakhond in deze groep. En in die groep heerst een beetje oneenigheid. En die waakhond, dat is een Kroaat. Kizeroloski, die houdt de boel allemaal een beetje in de gaten. Hogeland zit een beetje te rommelen voorin. Probeert dan weg te rijden. Krijgt dan ploegleider Hilaire van der Schuren achter zich. En dan volgt er een overleg. Het is duidelijk een fase waarin gekeken wordt. En waarin nieuwe plannen worden gesmeed. Want eigenlijk is deze groep nog iets te groot. All hij zal dus wel uit elkaar gaan vallen. Die groep Kesiakoff, daar kijken we nu naar. Die aan de leiding rijdt handjes mooi bovenop die beugels. Ook wel een klein beetje schokschouderend daar zitten. En hij komt nu door het, onder het bord door. Waarop staat dat de sprint, de supersprint die er iedere dag is. Dat die nog een kilometer ver weg is. Maar die sprint is vandaag totaal niet interessant meer. Met die hele grote kopgroep. De mannen die meedoen in de strijd om de groene trui. Die zitten of in het peloton of rijden verder achter. In elk geval Peter Sagan in het achtervolgende. De peloton waar het tempo nog steeds wordt gemaakt door de ploegmaten van Bradley Wiggins. 2 minuten en 39 seconden is de achterstand van het peloton. Op de koploper op Kessiakov. 56 seconden achter Kessiakov rijdt die groep met daarin die vier Nederlanders. Het ziet er dus mooi uit. Nog één update van het medische front. Samuel Sanchez heeft een pols gebroken en een sleutelbeen gebroken. Vandaar dus uit koers. Hij is verdwenen, helaas voor hem. En nu zie ik dat Rafael Wals wordt ingelopen door het peloton. De helper voor Johnny Hogeland, die teruggezakt is uit die kopgroep, uit die achtervolgende groep. Hij wordt opgeslokt door het peloton. Kan het weer helemaal gaan beginnen. Maar het peloton laat ze nog niet gaan hoor. dan kan er van alles gebeuren met twee colletjes nog te gaan. Zometeen natuurlijk het vervolg van deze etappe: de Wimbledon affaire. verder Murray. En de paarden natuurlijk. Mark Houtzagen tweede ronde. We kunnen we niet we wachten. Het is wel een gebroken duo. Wie heeft gewonnen in het voetbal? Tom van het hek gewonnen. Ja, Tim al en al Tom. Oké. Okay. veel plezier, heren. Merk het, het verschil uh, straks. Eerst nog even langs uh, Mark Visser voor het nieuws. Dan hebben we weer bijgepraat. Oké. Okay. Andere, Andere keer weer. Hè. Dit is Radio 1.